Jelle Seubring met het NOS Journaal. Jorrit Bergsma heeft verrassend goud gewonnen op de Olympische massastart. In Milaan kwam de 40-jarige Nederlander na een vroege aanval als eerste over de finish. Het zilver is voor de Torup en het bronzen medaille werd gepakt door de Italiaan Giovanni. De massastartfinale bij de vrouwen wordt over een kwartier gereden. In Lyon zijn zo'n duizend mensen aanwezig bij een herdenkingsmars voor een extreemrechtse student... De man van 23 overleed vorige week nadat hij zwaar was mishandeld... bij straatgeweld tussen extreemrechtse en linkse groepen. De sfeer in Lyon is gespannen. Om de herdenkingsmars in goede banen te leiden is er veel politie op de been. Het Franse OM vervolgt zeven verdachten voor de dood van de student... onder wie een medewerker van de radicaal linkse politieke partij LFI. De ME heeft vanmiddag ingegrepen bij een demonstratie in Den Haag... Actievoerders demonstreerden tegen een woonproject waarbij statushouders en woningzoekers samen in één gebouw gaan wonen. Volgens een verslaggever was de sfeer grimmig bij het protest. Een aantal betogers die niet wilden vertrekken nadat de ME daartoe opriep is aangehouden. De demonstratie in Den Haag was niet vooraf aangekondigd en daarom was het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bij een schietpartij midden in een overdekt winkelcentrum in Arnhem is iemand gewond geraakt. Het incident gebeurde vlak voor de ingang van een speelgoedwinkel midden tussen het winkelend publiek. Agenten konden buiten het winkelcentrum een verdachte aanhouden. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost. Een deel van het winkelcentrum in Arnhem is afgesloten voor onderzoek. Het weer het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog bij een graad of tien. Vanavond en vannacht volgt opnieuw regen en ook morgen begint nat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 Verlaat me, als er voor jou gevoel een vijand, voor je staat. Maar omhels me, als je nog steeds bent wie je bent. Omhelz me, als je mijn liefde nog herkent. Schat, omhelst me, als het gevoel vanuit elkaar gaat, maar niet weg. Om jou te laten zien Dat ik alles voor je doe En straks je liefde terug verdien Ik schaam me zo voor jou verdien Maar vraag je nu om mij nog niet te laten gaan oh. Schat ik neem je uit En vraag je straks een dag ik kan draaien zoals nu weer. En praat ik het nog een keer? Ik wil nog een allerlaatste kans? Oh, ik oh, me zo voor jou. Ik volgde, ik volgde altijd mijn eigen pad En kwam overal, in ieder dorp en elke stad Ik stond achter, of soms te snel op eigen benen Ik wist niet altijd raad met mijn gevoel Maar toch ging ik recht op mijn doel Was opeens niet meer gelukkig met de vrouw. Die zei dat ze van me hield. Was opeens niet meer gelukkig. Gelukkig met haar. Oh, ik trapte in jouw leugens. Terwijl ik het altijd wist. Maar liefde dame blind. Oh, ik heb hem vergist. Jij leefde met een masker. Maar er was niemand die dat zag. Ik heb de weg weer teruggevonden. Maar met jou was ik dikke wijd. Achteraf gezien was het met jou. FM is er ook op TV, kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN. Lijkwakken in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten, de tijd ik langs en door.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 Ogen reeds gesloten, bedenk al als slaap ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen.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 de zon breekt door. Achter, door op mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen. Daarom ik lig bakken in mijn bed. M'n hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs door Slapeloze nachten. de zon week langzandoel, mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten, slapeloze nachten, lig alleen op bed Denk alleen op morgen.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 Tijd ik langzaam door, slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Ik bedenk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Nee, slapeloze nachten.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 Jij bent weggegaan Kan je mij zomaar vergeten En ben ik jou weer een ik kwijt Ik kan je nu al laten weten Jij krijgt van alles en van spijt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 Maar om een duurtje dan voorbij Maar ga jij naar die andere Wat heb ik verkeerd gedaan Want ik ga alles wat ik kon Nu vergeet ik mij aan waarom Jij bent weggegaan je mij zomaar vergeten? En ben ik jou in en kwijt? Die kan je nu al laten weten. Jij krijgt van alles heel spijt. Maar hoe ga jij naar die andere een kitte dag Ik woon hier nog alles wat ik kon Nu vraag ik mij aan waarom Jij bent weggegaan Kan je mij zomaar vergeten Ik kan je nu al wat weten Jij krijgt van alles en veel spijt ZFM Dit is het geluid van Zandvoort Dit is ZFM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 Want als ze dans voor alles anders, op elk moment waar ze wil zijn. Want als ze dans voor alles anders en wat ze voelt, gaat niet voorbij.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 Zonne stralen, maar ook over verdriet. Ze zijn voor mij gevlogen, ik denk er van aan terug. Ik heb er van genoten, wat ging die tijd toch verloren? Ik kende al jouw liedjes, ik zong ze zo vaak mee. En in mijn mooiste dromen zag ik ons met z'n twee. Ik spaarde al jouw foto's en kwam jou achterna. Jij liet mij zo vaak zingen en even naast je staan. Nu zijn we goede vrienden, muziek heeft ons verbonden. We hebben met die liedjes zoveel geluk gevonden. De sterren leven stralen. Voor ons al zoveel jaren Muziek, Muziek maakte ons één En vrienden voor het leven Soms waren er ook tranen En had ik best verdriet Maar dat hoort bij het leven Vergeten doe ik het niet wat trouw van zoveel mensen, hielp mij hem wel doorheen. Wat heb ik nog te wensen, ik heb alles om me heen. Jij hebt hard moeten vechten, het zat niet altijd mij. Maar nu na twintig jaren, tel jij nog altijd mij. Wat jij ooit hebt gezongen, veranderde in ingaan. Jouw vinders, het zijn er velen, ze blijven altijd raar. Nu zijn we goede vrienden, muziek heeft ons verbonden. We hebben met die liedjes zoveel geluk gevonden. De sterren bleven stralen voor ons al zoveel jaren. Muziek maakte ons één.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 Voor leven muziek maakt ons heen. Ik ging met jou al heel snel aan de haal Jouw handen speelden met mij een spel We zochten samen een heel grus hotel Het was gewoon maar een kwestie van tijd Het was heel vlug volkomen bereid We vonden samen het prachtigste paar We kusten zacht en beminden elkaar Ik zei liefje mijn hart is het diefje. De maan kijkt neer op ons liefdespel Laat ons genieten Ik laat jou niet schieten We zitten samen in één Groot die ik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 zij, mijn liefje, mijn hartediefje diefje. De maan kijkt meer op ons liefdespel. Laat ons genieten, ik laat jou niet schieten. We zitten samen in één grote bril Ik wil proberen, je imponeren. Jij bent het mooiste, ik zit er nauw. Je kunt je draaien en keren en veel manoeuvreren, maar liefste, ik hou van jou.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 Avontuur De tweestrijd drijft Hem in het nauw Hij kiest Voor zijn vrijheid En jij denkt Voor jou Langzaam groeit Hij bij je weg hij Herkent zijn vrouw In wat je doet En wat je zegt Kijkt hem te snel naar je toe, terwijl dat juist is wat je niet moet doen. Je moet hem laten gaan, het wordt tijd dat je dat in gaat zien. De tijd heelt zijn wonden, dan komt hij terug bij jou. Verdriet. Met te veel vragen waar je het antwoord niet van ziet. Je hart spreekt boven je verstand. Je wilt het begrijpen, maar je kunt het niet. Bij jou misschien, maar je Heeft de tijd haar stilgezet Want ik geloof niet in sprookjes Toen dus ze zei dat ik ook kus Zal voor een vrouw Weet je lust, neem me met je mee, zodat mijn vuur niet wordt verlust. Dromen, dromen van jou, ieder moment, samen wij twee. Dromen, dromen van jou, neem me mee. Als ik mijn hoofd Even sluit, komen de mooiste dromen uit Zweefend naar geluk, onbezorgd en vrij. Vrij, vrij Tot dan de morgen komt en ik weer wakker wordt, Doe ik mijn ogen open, lig jij nog steeds naast mij En je me mee, al te kwarren in de stranden Of zeg ik geen nee, als we samen weer belanden In de wildste zee, vol van passieve lust Neem me met je mee, zodat mijn niet wordt geplust. Dromen, dromen van jou, ieder moment, samen wij twee. Dromen, dromen van jou, neem me mee.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 Is daarom dat ik zing, wow, oh, wow, oh, wow, oh, lieveling. Oh. Ik wil je al mijn liefde geven, lekker ding. Wanneer kom jij nou in mijn leven, lieveling? Oh, lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je na. Nou. mijn gedachten, lekker ding. Laat mij niet langer op je wachten, lieberin, oh lekker, lekker ding. Ik hou van jou. Vandaan. want je dreed me aan Baby alsjeblieft, schat je ken me naam. Waar kom ik vandaan? Shafiek Roman. Zeg me alsjeblieft, ik ga dit je man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 I'm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 Wat